3 uur Jan van der Putten met het NOS-journaal. Van de afgedankte elektrische apparaten in Nederland wordt gemiddeld 5 kilo per inwoner gerecycled. Die hoeveelheid kan best omhoog, zegt Recycle. Die stichting organiseert de inzameling via de milieustraten van de gemeente. Volgens Recycle zamelen kleine gemeenten vaak meer afval in dan grote. Vorig jaar werd op Vlieland en in Halderbergen in Brabant ongeveer 20 kilo per inwoner opgehaald. In Utrecht was het bijna 5 kilo en in Amsterdam. 2. In de Brabantse gemeente Boekel werd per inwoner maar 100 gram aan afgedankte apparaten ingezameld. Volgens Recycle verdwijnen veel apparaten nog in de vuilnisbak en moeten de gemeente beter hun best doen om ze in te zamelen. De dader van de schietpartij in Alphen aan de Rijn heeft een aantal malen gericht geschoten. Dat blijkt uit de beelden van de bewakingscamera's in het winkelcentrum. De Haagse hoofdofficier van justitie Nooi vertelde dat in Pauw en Witteman. Op de beelden is te zien dat de schutter, Tristan van der Vlis... rustig door het winkelcentrum loopt. Hij was niet in paniek, al dus Nooi. Het onderzoeksteam kijkt ook naar de computerbestanden... en aantekeningen die de dader heeft achtergelaten. Volgens Nooi blijkt eruit dat hij boos was op God, de mensen en de maatschappij. Hij zei dat hij onder invloed was van geesten... en dat maakte zijn leven onleefbaar. FC Twente en PSV hebben zich niet weten te plaatsen bij de laatste vier van de Europa League. Beide ploegenleden vorige week ruime nederlagen en konden dat in eigen huis niet rechtzetten. Twente nam tegen Villarreal uit Spanje nog wel een voorsprong, maar verloor toch met 3-1. Door een rode kaart voor Tiendali speelde Twente een tijd met tien man. PSV kwam tegen het Portugese Benfica met 2-0 voor, maar het werd uiteindelijk 2-2.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 Nachtzuster, apenstaatje omroepmax.nl. Als je Ron wil helpen of als je gewoon alvast een vraag wil stellen. Uh, je kunt ook even komen kijken op de chat www.nachtzuster.net. En je kunt altijd een berichtje achterlaten via Twitter. www.twitter.com nachtzuster. Maar dit programma werkt eigenlijk als volgt. Je belt met een vraag of met een antwoord. Je komt in de uitzending. En als je een vraag hebt, blijf je vooral even luisteren... of er nog weer iemand anders belt met een antwoord. Na 0800-1121. 0800-1121. We gaan tot zeven uur door. Dus je kunt nog even nadenken over je vraag. Of we hem nog even heel goed formuleren. Maar bel vooral. Uh, de vragen die openstaan, ja, Leen die wil graag weten uh, uh, hoe het kan dat het Duitse volkslied hetzelfde is qua melodie als het uh, volkslied van het keizerrijk Habsburg dat onder Oostenrijk viel. Rudy is op zoek naar tips over de invloed van zijn diabetes op het zicht op zijn ogen, want hij heeft verschrikkelijk last van zijn ogen. En uh, misschien heb je nog tips voor Ron, want die uh, leidt dus een beetje onder een ongelukkige liefde. En uh, mocht jij nog zeggen van nou, zo kom je eroverheen, ik heb er ervaring mee, wel even 0800 1121. En tot slot hebben we dan net de vraag van Jan gekregen: Hoe kan het dat je, als je bijvoorbeeld een avondje uit bent, altijd veel meer kunt drinken als je bier drinkt dan wanneer je cola drinkt? 0800 1121. The time begin En, hezen en bestel maar. Anne, goeienacht. Ja, goeienacht. Hallo. Ja, ik zit toch met een dringende vraag eigenlijk. Ja, het zal ook weer niet, hè. Ja, ik zit met die papegaai hier, onze coco. Ja. <laughs> en dan was ik een paar weken geleden was ik in de dierenwinkel en dan zei ze dat pinda's erg slecht waren voor coco. Oh? Ja, hij krijgt bij mij toch regelmatig pinda's. En uh, die man van die dierenwinkel zei dat het zijn leven verkorten. Oh, maar wacht heel even, want als, als er iets bij een papegaai hoort, behalve, uh, uh, uh, uh, hoe heet het, koppiekrouw, koppiekrouw, dan is het zo'n slinger met doppinda's, toch? Ja, dat vind ik dus ook. Maar eigenlijk is het uh, zijn leven verkorten. Ja, dat zei hij tegen me. Dat klinkt, klinkt wel heel indrukwekkend. Dat klinkt wel heel indrukwekkend, hè. Maar... Ja, en ik heb heel specialistisch voer voor hem. Dat zijn geperste brokken, want dan kan hij niet smokkelen, hè? want als je hem gemengd voer geeft, eet hij er alleen uit wat hij lekker vindt. Ja, dat zou ik ook doen. En dan doen. krijgt die ja. vitamine tekort natuurlijk. Oh ja, want dan eet hij te eenzijdig. Ja, maar er zitten ook pinda's in. En uh, nou zag ik op die verpakking staan van het specialistische voer dat er aardnoten in zaten, maar het zijn toch ook pinda's? Dat zijn juist pinda's toch? Dat dacht ik ook tenminste. ja. Nou, dat zijn ze wel raar als die, ze in een specialistisch. Ik heb geen verstand van uh, papegaaien, dus ik denk ik gooit in de uitzending. Maar Anne, hadden ze niet in, bij die dierenwinkel niet toevallig een uh, hele partij uh, uh, aardnotenvrij uh, papegaaienvoer over voor 57 euro per zak? Nee, gelukkig niet. Nee. Dat die dacht van ja, maar dat is uh, de, de, dat moet ik nog verkopen, dus ik ga gewoon alle mensen met papegaaien nu wijs maken dat, dat ze geen uh, ja, hij is aardig levendig, hè? Ja, hij denkt ook, ik ben weer op de radio. Ik ben weer op de radio, ja. Ja, hallo, Ik ja, Hij wordt pinda's noemen, dus dat wordt vrolijk. Ja. Maar als je hem die gemengde brokken geeft, wat eet hij er dan uit? Alleen de pinda's? Nee, als ik hem die brokken geef, dan het is één soort voer. Ja. Dus dan eet hij die brokken. Ja, oh ja, dan kon daar hij kan niet, niet smokkelen. smokkelen. Maar als hij de kans krijgt om te smokkelen, wat eet hij dan het liefst? Ben je naars? Nou ja, dan zou je toch niet zeggen... Ja, dat weet ik niet. Ik eet ook het allerliefste chocola. Dat is ook niet goed voor me. Nee. En hoe oud wordt de papegaai? Ik heb geen flauw idee. Dat wisselt zo. Nou, ja, kom op, zeg Anne. Jij bent, bent mispapegaai. Ja, ik ben mispapegaai. Dat is waar, ja. Nou, ik heb hem na tien jaar. En hij was een jaar of tien toen hij bij me kwam. Oh, nou, dus hij wordt minstens twintig. Ja, hij wordt twintig, jaar. Maar dit is, je kunt jou dus alles wijsmaken, want als je zegt van hij wordt 80, maar als je pindas eet dan, dan verkort je je leven, leven dus, hij wordt 70. Maar je kunt ook zeggen hij wordt 60, maar als die pindas eet verlengen we ze leven dus, hij wordt 70. Ja, ik vond het zo'n drastische opmerking. Ik wil ja, het een beetje zo lang mogelijk houden als ik En verkoopt die man ook dat gemixte uh, papegaaienvoer? Nee. Oh, dat is dan wel weer uh, consequent. Ja, dat is het wel, ja. Ja. Hij gaat wel de betere soorten papegaai voor. Ja. Oh, nou gelukkig. Dat is dan. Een... Ja, ik. Goh. Dus de, eigenlijk is je vraag: van, uh, zijn pinda's nu goed of slecht voor de papegaai? Ja, nou, er krijgt er nu één voor mij per dag. <laughs> Eén pinda? Ja. Het is dus een beetje zo. Je eet je zelf ook één, uh, één uh, uh, halve bonbon per dag? Ja, wat lullig, hè? Ja, maar een ik beetje durf hem nou gewoon niet meer te geven. Nee, dat betekent wel dat je echt hard voor Coco hebt. Ja, zeker weten. Ik ben gek op het beest. Ik dat heb je... het zo getroffen met het beest. Ik, je hebt geen idee hoe oud hij wordt, maar je wil in ieder geval zijn leven niet verkorten. Nee, nee. nee. Nou ja, ik, uh, ik ga hem voorleggen aan mensen die hopelijk een beetje verstand hebben van papegaaien. Ik zeg ja. 0800-1121 als je een beetje papegaienkenner bent. Want uh, ja, als die gewoon pinda's mag, dan heeft Coco morgen de dag van zijn leven. Als je even belt dus en zegt dat het mag. Ja. Ja. Heb je ze wel in huis, Anne? Ik heb ze wel in huis, ja. Oh, ja. Maar je geeft wel ongezouten pinda's, toch? Ja, ik geef toppinda's. Ja, precies. En die pelt hij dan zelf? Die pelt hij dan zelf. Ah. Ja. Nou, als het vliesje droog er ook af, dan eet hij alleen de blanke pinda op. Oh, doet hij ook voor jou? Nee, dat niet. Daar is hij oh. te gulzig voor. Ja, precies. Ja. Eet ze wel zelf op. Oké. Okay. Nou, uh, Anne, ik doe mijn best voor je. Bedankt, Jij hoor. bedankt voor je vraag. Okay. Doei! Dag Coco! <laughs> ja, Coco is even sprakeloos, oké. Okay, doei! Coco is sprakeloos. Ja. Doeg! Doeg. 0800-1121 Joyce! Ja, dag Astrid. Hallo! Is gezellig met die Coco. Ja. Uh, maar uh, ik heb geluisterd naar die meneer. Ja. Over zijn pijnlijke ogen. Ja. En dat hij ook suikerpatiënt is, hè? Ja. Uh, is dat zo? Is het bewezen dat hij suikerpatiënt is? Ja. Oké. Okay. Ja, want hij moet insuline gaan spuiten. Ik neem ja. toch aan dat dat. Uh... Ja, ik kwam namelijk midden in dat gesprek. Dus uh, ik had niet alles compleet. Maar het gaat hier om Als hij dat wil weten. Ja. Waarom wordt er geen lid van de vereniging diabetici? Goh, daar krijg je allerlei. Uh, ja, adviezen. En aan Wat er op, op, op uh, dat gebied. Uh, aan vooruitgang is geboekt. Om zomaar te zeggen, of, nou, zijn gewoon naar zijn oogarts, Maar ja, die is natuurlijk nog niet te bereiken. Nee, precies. Maar uh, ik zou dat toch doen, want dan heb je echt verantwoorde, uh, ja, uh, uh, hoe zou ik zeggen, adviezen. Ja, nee, de, de, maar daar heb je gelijk in. Ik, ik, dat was ook eigenlijk een beetje mijn idee, van ja, ja. Die, dit is een vraag waarmee je naar de dokter moet. Maar... Ja, en, en niet naar de groenteboer. Nee, dat is, dat is sowieso, of de nachtzuster. Maar het is wel, uh, het, wat ook een hele goede tip is, inderdaad, is die diabetesvereniging. Want dat, daar ja. kunnen ze je vast uh, Ja, verder. want het houdt je toch zijn hele leven, hoor. met die suiker ja. die verdwijnt niet meer. Dus ja, dan zit je maar gelijk gebeiteld. Nou, dat ik weet niet, maar he? je hebt tegenwoordig... Ja, dan zit je goed. <laughs> het, is, het is het waard, wou je zeggen. Nee, maar het is, ik hoor tegenwoordig toch ook wel verhalen van mensen ja. die dan volwassenen diabetes hebben, dat het toch weer een, een beetje minder wordt. Dat kan natuurlijk. En je kan er ook oud mee worden dat het helemaal goed gaat. Ja, ja, ja. Alleen, je moet je aan de regels houden ook, hè? Ja. Dat, dat is het gewoon. Ja. Nou ja, dan is, uh, dan is in, in ieder geval de diabetesvereniging een goede ja. investering, want hij moet nog jaren door. Ja, en hij heeft uh, echt baat bij, hoor. Eerlijk baat. Ja? Ja. Maar heb jij ook diabetes dan, dan Joyce? Ik niet. Oh. Nee, gelukkig niet, maar mijn broer wel. Oh, en heeft hij ook last van zijn ogen? Nee, nee, oh. nee, nog niet. Dat kan natuurlijk altijd. Maar uh, ja, je weet niet wanneer je daar last van krijgt, hè? Als het een, een, een zwakke plek is, ik geloof dat het dan wat sneller gaat. Ja, nee, dat maar, is natuurlijk ja, dat altijd dat, zo. Vooral in, in je lichaam. De zwakke plekken, die gaan er extra, aan. Ja. ja, nou ja, dan weet ik niet of dat bij diabetes zo is, maar in het algemeen uh, nee, geldt dat wel, niet. ja. Maar hij heeft er gelukkig geen last van. En, uh, nou ja, en mensen, de kennis die, die dan weet, ook diabetes, maar ja, die, die, die is al van een blind, dus dat, dat, dat gaat niet op. He? Ja, nou, ik, uh, ik uh, geef hem door hierbij, die tip. Ja, hè, misschien hoort u het wel. Ja, dat mag ik, ik hopen. Ik, ik zal het uh, zeker doen, hè, en uh, ja, daar vaart u veel beter bij. Oké, okay, dankjewel Joyce. Ja, uh, leuk programma hoor. Ah, dankjewel. Hey. Ja, ja. Nou, dan ga okay. ik nog even door. Doe dat. Oké, okay, ja. hoi, ja. dag. 0800-1121. Arie? Ja, hallo. Uh, goedemorgen. Nou, de ogen. Ja. Maar uh, ik, ik, ik viel er ook uh, half in. En de vraag die meneer stelde, het was over die bloedvaartjes. Ja. Dus in het oog. Maar uh, ik, ik ga nou iets heel geks zeggen... Als je een oog ziet als een bioscoopzaaltje, dan heb je zeg maar, achterin het uh, oog het projectie, projectiescherm, het netvlies. En aan de andere kant daar komt het licht komt binnen. Ja. En zeg maar ertussenin, om het te begrijpen, Het is dan een snelle vorming van die bloedvaartjes. En dan waarschijnlijk ook door de diabetes, uh, diabetes uh, toestanden. Maar die bloedvaartjes en die bloedinkjes, die vormen een verkleving. Zeg maar ja. tussen die, de, het, het, waar het licht binnenkomt en op het projectiescherm, laat ik het zo maar zeggen. Er klopt van boven, maar zo is het te begrijpen, als je vroeger in de bioscoop zat en de mensen zaten te roken en je keek in je lichtbundel naar het projectiescherm, dan zag je ook alle rook en ja. alles flierte. Kan ja. je dat nog herinneren? Ja, nou nee, maar van horen zeggen, ja. Van horen zeggen, nou. Ja. Je, hebt, je hebt dus die, die, die vaatvorming, die snelle vaatvorming, daar krijg je die verkleving door. Maar die meneer moet dus oppassen met zijn diabetes. Want suiker, dat kan dus in het oog verkeer gaan. En dan krijg je dus dat het netvlies loslaat. En je oh. kan verschrompelingen krijgen. En dan kunnen ze dat vastzetten door middel van laser. En ze kunnen ook weer die vaatjes, kunnen ze bijvoorbeeld stuk schieten. En dan moet het maar goed gaan. En dan je het ook met oogdruk te maken. Maar er viel me één ding op. Uh, wat hij zei, uh, dat die injecties, dus dan krijg je een medicijnenpakket dat die injecties zo pijnlijk zijn. Maar ja. daar voel je, voel je niet het, het, nog niet het vijftigste van, van de plikkie van de tandarts. Je merkt het niet eens. Nou ja, maar hij, dus hij dat... krijgt ze en dat doet hem zeer, Jammer Ja, maar ik hij. ook. <laughs> oh. Ik heb ze ook. En, en, en het ene oog moet je ook niet met het andere verwarren. Oh, bij, bij mij, bij <laughs> dat is altijd oog. onhandig, ja. Ja, maar ze, ze kunnen netvlies ook met ondersteuning vastzetten. Ze kunnen je oog vullen, vullen met een, zeg maar een edelgas. En ze kunnen je netvlies ook op zijn plaats... Oh, en weg is Arie. Nou, dat is ook wat. Je telefoon leeg midden in het gesprek. Maar inderdaad, ja, het, bij de een doet het meer pijn dan bij de ander, wilde Arie zeggen. Nee, ik heb hem niet... Uh, um ik uh, niet kunnen vragen of hij nog tips had. Dat is wat jammer is, want hij heeft het zelf ook. Maar misschien belt hij zo nog even terug en dan kan ik dat alsnog uh, nog doen. karl pieter goeienacht. Ja, goeiedag. Uh, Asit, het, het ja. pieter Hallo. Hallo. Uh, nou, ik hoorde ook het verhaal over uh, dat de de makelaar, de degeneratie en de suiker uh, van uh, Ruud. Ja. En uh, nou, ik dacht van, ik bel er, uh, ik wil er ook eventjes op reageren. Ik hoorde net al het hele medische verhaal erachter, dus dat zal ik niet uh, herhalen. Het hoeft geen, uh, geen medische hoe het, uh, uitzending te gaan worden, denk ik. Maar uh, om te beginnen wil ik, uh, ik moet zeggen, de suiker, het suiker uh, in combinatie met uh, heeft, uh, gevolgen voor slechtziendheid, daar ben ik niet uh, heel erg uh, van op de hoogte, maar ik wil wel eens, uh, als tip geven dat er... Uh, Misschien contact gezocht kan worden met de Nederlandse Vereniging voor Blinden en Slechtzienden. Oh. Die hebben ook een uh, groep uh, speciaal voor uh, mensen die last hebben van macula-degeneratie, zoals uh, Ruud ook heet. Echt waar? Bij de, bij de Vereniging voor Blinden en Slechtzienden? Ja, Nederlandse Vereniging oh. voor Blinden en Slechtzienden, NVBS. Ja. De website uh, nvbs.nl. En daar, uh, ja, daar is ook heel veel uh, dus, uh, informatie te krijgen over uh, ja, wat de gevolgen zijn van bepaalde ziektes die dus ook invloed hebben op de ogen. Dat klinkt wel heel raar dat je op een website moet gaan lezen terwijl je blind of flexie bent. Nou, ze hebben ook een telefoonnummer. Ja, <laughs> bedoel, maar, uh, ja maar dat kun je dus niet lezen? Uh, nou, in zoverre. Want zelf... Uh, heb ik een, uh, nog wel slechter zicht, want ik ben totaal blind. Ja, je hebt natuurlijk spraakmodules uh, op, uh, op de computer, ja, veel mensen. Maar ja, maar er staan dus ook inderdaad andere tips op. Dus uh, Kijk. He, iemand die, uh, die slechter ziet, ja, die kan bijvoorbeeld gebruik maken van... Uh, nou ja, het begint al met een, uh, een betere keuze voor licht, uh, voor licht natuurlijk. Uh, gewoon uh, betere lampen. Nou ja, je hebt op uh, kleine lichtgevende handloepjes... Uh, dat soort hulpmiddelen. Oh, ja. ja, als het niet gaat, dan kan je op de computer kiezen voor, uh, nou ja, koop eens een, uh, een 23 inch uh, scherm. Of uh, als dat niet gaat, dan is je dus ook een speciale software om de letters te vergroten. Ja. Nou, ik noem maar eventjes wat uh, van de mogelijkheden die er, uh, die er zijn. Maar inderdaad, uh, ja, als het gaat om informatie of over, uh, ja, lotgenootcontact, dan is daar dus een, een mogelijkheid. Nee, ja, ik, ik vind het een hele goede, goede tip inderdaad, ja. En dus ook inderdaad, nou ja, wat, wat hulpmiddelen betreft of dat soort dingen. Het is inderdaad, uh, makelaardegeneratie dan nou, geen, uh, geen proces wat is uh, terug te draaien. Dat, uh, dat niet. Nee, nee, Maar het is dus wel inderdaad, uh, ja, eventueel te vertragen, iets. Maar, uh, en dat is het, met is ook, die prikjes. Uh, heel kort gezegd, twee, uh, er zijn twee soorten makelaardegeneratie. Even uh, kort door de bocht, en, uh, ze noemen het een, een natte en een droge versie. De ene heeft uh, de, de natte versie heeft te maken met ook wat uh, bloedvaatjes die kunnen knappen, bijvoorbeeld in het oog. Ja. ja, daar heeft hij last van, ja. En dat is... Uh, ja, maar ik weet niet of het echt die versie is, want ik vermoed oh. dat het een versie is waar ouderen veel last van hebben. En dat is echt 90% van de mensen die daar last van hebben, die generatie hebben, die hebben die vorm. ja. En dat zorgt wel voor uh, verslechtering van het, uh, van het beeld, dat natuurlijk ja, je merkt het heel snel bij uh, dingen waar je echt moet, uh, moet focussen. Dus het lezen, het, uh, nou ja, het uh, gezicht herkennen, dat soort, uh, dat soort dingen, daar merk je het. Ja, dus dan merk je het heel snel natuurlijk. Maar dat is geen vorm die uh, snel tot uh, blindheid zal leiden bijvoorbeeld. Dus dat is dan weer een zeg uh, ja, dus maar een agressieve en een uh, wat uh, ja. wildere variant daarvan. Ja. Nou, ja, ik. Daar, wat ik daar zijn nog deskundigen over. Ja. Dan... Nou ja. Nou ja, ik, uh, ik denk dat we het hier ook wel bij kunnen laten. Want uh, ja. voordat we een heel medisch dossier over macular degeneratie eh, opbouwen. Ja. Ik wil maar... aangeven waar meer informatie te krijgen. Ja, nou super goed. Uh, dankjewel. Goede tip. Oké. Okay. En uh, dan, wens, dan wens ik je nog een goede nacht. Ook een goede dag nog. En succes met de uitzending. Dankjewel tot de volgende keer. Hoi. dag. Arie, daar was je weer. Ja, nog heel even, ja. zonder een medisch verhaal te beginnen, wat ja. die meneer zei, maar dat deed hij zelf ook wel. Dus, ja. maar ik wou dus zeggen, ja, die man, ja. die meneer, die vroeg dus wat er aan te doen was. Ja. En, en er is al wat aan te doen, want ze hebben bij mij dus die vaatjes, uh, als het ware, zeg maar stuk geschoten met laser. Ja. En het, dat helpt en dan groeit het eraan, dan kunnen ze weer stuk schieten, maar dat kan beperkt. Ik wou alleen zeggen over die injectie, ja. van mensen wat aan hebben. Maak je niet zo zorgen om die injectie. Want ik heb vaak op die gang gezeten. En de eerste keer zat ik ook zenuwachtig. Je voelt er geen bal van. Of je moet één op de duizend zijn die het wel voelt. Ja, dat, dat, uh, dat is Rudy zorg. dan weer. Ja. Dat doen ze met veel zorg. En, en, en, en, en zonder heel verhaal uh, te zeggen. Ik wou het simpel uitleggen. Maar ja. je kan dus die verkleving van die vaartjes... en die aanmaak van die vaartjes... dat kunnen ze met laser. Is het mogelijk om het weg te halen. Dus zonder een medisch verhaal te beginnen... Ja. dat is dus de ervaring. Ja. Daar ga ik mee afsluiten. Dank je wel, Arie. Okay. Succes Yo. met de ogen, hè? Ja, morgen ga ik naar het AMC. Het oh. is hartstikke goed in het AMC. <laughs> nou, fijn. Succes ja. morgen. Dank je wel. Okay. Dank je wel. Doei. Nou, dat is, uh, dat is in ieder geval uh, allemaal weer handig om te weten voor uh, Rudy. En dat betekent dat ik die vraag uh, als uh, Opgelost beschouwd, dus uh, bel vooral met nieuwe vragen naar 0800 1121. Petra, goeienacht. Hoi Astrid. Nou, dat is lang geleden. Ja, dat is, dat is inderdaad lang geleden. Ik denk augustus of zo. Ja, wat verschrikkelijk. Maar wat goed dat jij. Want je bent een boek aan het schrijven, dat betekent dat je wakker bent. Oh, dus dat ik betekent moet beginnen. dat je. Morgen... Ik moet beginnen met mijn boek en ik heb uh, over drie maanden een deadline. En uh, overdag had er hier altijd telefoon en ik heb heel veel mensen over de vloer. Dus ik moet s'nachts gaan schrijven, maar ik ben nu nog in de fase van uh, zeg maar bedenken wat ik allemaal moet schrijven, zeg maar. Ja, dus, maar, uh, ja, maar dat, dat moet wel uit mijn toetsenbord gaan rollen heel snel. Ja, is dat niet rijkelijk laat allemaal als je een deadline hebt over drie maanden? Nee, want ik ben pas vorige week uh, heb ik overeenkomst. Ge... Ja, heb ik eigenlijk de deal met de uitgever rondgemaakt. Dus uh, ik, uh, als het boek in november uitkomt, is mijn deadline half juli. Ja. Maar even voor de duidelijkheid, je heet Petra... maar je ook wel bekend als het slijterijmeisje. Ik heb je regelmatig gesproken op de zaterdag. Je hebt een slijterij in Zeeland. Daarnaast heb je een boek geschreven over social media. En, en ben je dus nu alweer bezig aan een ander boek. En ja. waar gaat dat over? Dat wordt eigenlijk een vervolg op uh, het eerste boek. Oh, altijd handig, een deel 2 als het goed verkoopt. Ja, er komt ja. eigenlijk een soort deel 2. Dus ik heb zelf ook wel het idee dat dat makkelijker uit mijn toetsenbord gaat rollen als deel 1 omdat ik mijn uh, onzekerheid een beetje kwijt ben, zeg maar. Ja. <laughs> ja, ik heb heel veel stukken geschreven vorige keer uh, waar, ik, uh, waar ik twijfels bij had of ik dat zo wel moest doen. En ik denk dat ik daar een beetje overheen ben door hoe het ontvangen is. Maar daar bel ik helemaal niet voor. Nee, want het is is, ik wens jou nog veel slapeloze nachten met het boek... want dat betekent dat alle drankvragen weer onmiddellijk beantwoord kunnen worden. Maar eigenlijk reageerde jij in eerste instantie op een heel ander onderwerp. Ja, maar dan ga ik ook nog even... Want, uh, uh, die meneer die, de, die eigenlijk de vraag beantwoordde over het Duitse volkslied, ja. die had in principe wel gelijk. Uh, maar in tweede instantie heeft die, uh, die Haydn, die uh, componist, het pas gebruikt voor dat strijkorkest. In eerste instantie was het een drinklied. Oh... Ja, uh, hij heeft het in 1797 geschreven. En uh, dat was voor de Oostenrijkse keizer uh, Frans II, ja. de keizerhymne. En deze melodie heeft hij vervolgens later gebruikt voor dat poco adagio. Maar het is eerst gebruikt uh, als keizerhymne voor uh, Fr uh, keizer Frans II. En uh, in 1841, dus dat was uh, bij ja, zo'n 50 jaar later heeft dus August Heinrich Hofmann van Vallersleben <laughs> uh, de tekst geschreven. En dat was een hele radicale democraat. En dat was dus een soort van protestlied. En daar komt het vandaan. Uh, maar het is in eerste instantie... Het is wel door Haydn geschreven en ook gebruikt voor dat Pogo Adagio. Uh, maar niet in eerste instantie voor dat strijkwartel. Maar wacht even hoor, want hij schreef dan een lied voor de keizer en dat was een drinklied. Ja. Dus dat was nog in de tijd dat de, dat de keizers... Uh, nou, het is een patriotisch Duits drinklied. Het is pas bekend geworden uh, toen die August uh, von Vallersleben... Ja. die tekst geschreven had uh, in 1841. Toen is het pas bekend geworden. En hoe zit het dan met het feit dat het eerst Oostenrijks en nu Duits is? Nou, hij heeft het inderdaad geschreven geschreven voor de Oostenrijkse keizer. En het is later... Was dat een Die dichter die die tekst schreef... Even kijken. Uh, het was... Dat was een kunstenaria, ja, want ik heb het opgezocht op Wikipedia... Yeah. die zich verzette tegen het drukkende politieke klimaat van de Biedemaier-tijd. Oh, yeah. En uh, in de opmaat van het revolutiejaar 1848, dus daar was daar een hoop onrust... en uh, dat, uh, dat, dat viel in een reeks van Rijnlieden. Dus uh, dat was dus waarschijnlijk een Duitse dichter uh, die dat heeft gedaan... Maar het was oorspronkelijk geschreven voor de Oostenrijkse keizer. Okido. Nou, kijk, daar ja. hebben we wat aan. Maar de, waar ik, uh, vervolgens belde er iemand met een uh, echte drankvraag. Oh, wacht even. Dan zet ik Hayden weer af. Zo. Ja, ja Hayden kan weer weg. <laughs> uh, dat je meer bier kunt drinken als cola is niet zo uh, heel... Um, ja. Vreemd. Vreemd. Goed. Nee. Want alcohol werkt vochtafdrijvend. Mensen die bier drinken, moeten ook meer naar de wc. Moeten nee, meer... maar dat zegt hij nou juist. Hij hoeft niet meer te plassen. Nou, niet, niet, niet, niet meer te vreemd. plassen. Alcohol heeft namelijk een vochtafdrijvende werking. Dat is ook de reden waardoor hij er een katerdoel krijgt. Dus als jij uh, s ochtends fit wilt opstaan, moet je dus uh, na al je bier, moet je eigenlijk ook water drinken. Ja. Om dat vocht uh, weer aan te vullen. Want uh, de, de, uh, een kater is niet meer dan uh, het gebrek aan vocht in je hersenen. En uh, dat is dus de enige reden waarom je meer bier kunt drinken als cola of, of water. Uh, alcohol werkt vochtafdrijvend. Dus het loopt gewoon eigenlijk sneller door je heen? Ja, het heeft een dehydraterend effect, om het maar even te noemen. En daar wordt dus een hormoon mee geactiveerd. Dat noemen ze het antidiuretisch hormoon. En dat zorgt ervoor dat de productie van urine toeneemt. En daardoor raakt dus je lichaam sneller uitgedroogd. Dus heb je ook sneller weer meer dorst. Maar val je dan ook af als je heel veel bier drinkt? Nee, want uh, je lichaam gaat eerst alcohol verbranden. En uh, daarna uh, koolhydraten en daarna pas vet. Oh. Dus op het moment dat jij uh, alcohol drinkt, uh, dan verbrand je geen koolhydraten en geen vet. Dus uh, dat schiet niet op. Oké, okay, duidelijk. Ja, dat is de volgorde. Nou, de... Maar ik vind het wel leuk om jou uh, eindelijk weer eens gesproken te hebben. Nou, het uh, geheel insgelijks. Ik zei al, ik hoop dat je veel uh, slapeloze nachten tegemoet gaat. Nou, uh, de komende drie maanden volgens mij wel. Want ik begin uh, waar ik uh, gisteren nog dacht van, oh, dat, uh, dat, worden, dat, dat is best wel makkelijk allemaal. Heb ik nu het idee van kan <lacht> ik het weer wel. Maar het gaat me gewoon lukken. En, uh, en s'nachts is ja, dan is gewoon de rust er. om... Uh, om wat dingen op papier te krijgen. Gewoon even doorbijten. Ja, jij hebt mij eerst gelezen, toch? Of niet? Ja, ja. Ik heb hem oh. ook zelfs gekregen van je. Oh ja ja ja, ja, ja. ja, ja. Nou ja, maar merk je het niet hoe, uh, hoe, hoeveel beter ik ben gaan twitteren. Ja, jij ja. wel wat <laughs> <al> van <geleerd. laughs> Oké, okay, hey, ik wens jou nog een fijne nacht. Ik jou ook en tot volgende keer, hè. Oké, okay, Dag, goed. hoi. 0800-1121. Nieuwe vragen zijn van harte welkom, want uh, ja, Petra af te wel heeft in één keer zowel het bierverhaal als het volksliedverhaal beantwoord. Wat betekent dat ik... Um, Eigenlijk alleen de vraagt zie ik het nou goed? Ja, ik heb gewoon alleen de papagaaienvraag nog openstaan. Zijn doppinda's, het is slecht voor papegaaien heeft de dierenwinkel van Anne gelijk. 0800-1121. André, goeienacht. Goeienacht, Astrid. Hi. Hi, ik had nog een aanvulling op het volksliedverhaal. Uh, oh, nog een aanvulling naar dit overduidelijke verhaal? Uh, ja, want je wilde nog weten hoe dat het dan een Duitse volkslied was geworden. Ja, dat is waar. Nou, fijn dat jij dat dan weer weet. Uh, ja, nou Wacht, ja, ik, dat, we, ik ga even kijken of ik Haydn uh, hier nog heb, want ik vind als we het over hem ja. hebben, misschien dat ik hem er dan ook nog eventjes weer onder kan zetten. En dat doet het altijd goed natuurlijk. Zo, ja, dat is zo lekker sereen. Op, ja. op het punt dat het het Oostenrijkse volkslied was voor de keizer, dat klopt de keizer in. Ja. ja. En bij de annexatie van Oostenrijk door Nazi Duitsland oh. uh, is het uh, meteen het uh, Duitse volkslied geworden, alleen is de tekst toen veranderd. In de, de, de hele beruchte teksten die destijds het volkslied was van, uh, van Duitsland. En nadat uh, Hitler de oorlog verloren heeft, heeft Duitsland de muziek gehouden, maar de tekst gewijzigd. Ja? En Oostenrijk heeft een totaal ander volkslied gekregen. Nou ja, hoe weet je dit? Uh, uh, nou, ik heb mij altijd geïnteresseerd in geschiedenis. Oh. En uh, ik ben een hele grote fan van de stad Wenen. Oh. En dan ontkom je niet aan die keizer in zo'n stad <laughs> En dan krijg je automatisch ook de geschiedenis van het lied wel mee. Oh, oké. Okay. Ja, want ik vind dat wel... Ik vraag me dan heel erg af hoe, hoe zoiets gaat. Want dan zit je midden in een oorlog... en dan uh, uh, annexeer je een heel land, Oostenrijk in dit geval. Zeg, nou weet je wat, we nemen het volkslied over... Ja, maar ja, kijk, je mag natuurlijk nog dat de vader van keizer Frans, bijvoorbeeld, was keizer van het heilig roomse Duitse Rijk. Ah. En toen was eigenlijk die Habsburger ook al keizer over een groot gedeelte van het huidige Duitsland. Ja, daar dus, is de, uh, ging het bij mij mis met die overlapping, ja. Hè, dus uiteindelijk kreeg je eigenlijk ook een beetje dat hij, uh, als geboren Oostenrijker, uh, toch eigenlijk wel graag het volk ziet wat hij natuurlijk van zijn land had. Uh, wilde afpakken van uh, de Habsburgs... wat hij natuurlijk een grote hekel aan de Oostenrijkse keizers had gekregen in zijn jeugdjaren. Ja, zo. Oh, wat een, uh, ja, wat een bijzaken nog weer. Dat wist ik allemaal niet. Maar nu wel, dankzij jou, André. Graag gedaan. Dank je wel daarvoor. Mag ik vragen waarom jij wakker bent om drie minuten over half vier? Uh, ik ben nog gewoon aan het werk. Wat doe je dan? Uh, ik ben zo'n befaamde fotocourier. Oh ja! Oh, oké, okay. dus je bent alweer aan het heen en weer rijden met uh, printjes... Ja, inderdaad. Oh, ja, dat moet okay. ook gebeuren, hè? Ja, nou ja, het moet niet, maar het is wel prettig dat het gebeurt. Ja. Handig in ieder geval als je een mooi album wilt maken. Dat in ieder geval. Ik, Ik wens je nog een goede nacht. Rij voorzichtig, hè? Dankjewel. Jij een prettige uitzending. Gaat lukken. Doei. Doei. Hoi. Ja. 0800 1121 hennie Goedenacht. Goedenacht. Hallo, de, hi. Voor de eerste keer sinds Fred Oster, dus het is... Uh, Eerlijk grijze waar. Uit, uit ...grijze uit, de grijze, oudheid. De uit. laatste keer dat jij belde was ja. in 1796. Ja, ja, maar de, toen, toen ben ik niet teruggebeld. Dus, uh, <lacht> <lacht> dat <lacht> weet je niet. Nou, jij weet toch dat... wanneer je belde naar uh, toen nog nachtdienst. Ja, omdat ik toen een vraag had. Maar, goed, maar, in de maar is het dezelfde vraag? Fred Oster, nou, dat was, dat was mijn hoop. Want heb ik me zo over geschaamd en we heb ik jarenlang niet durven bellen. Ah! maar welke ja. vraag? Wat was toen je vraag? Dat, oh, nou, daar ga ik me weer schamen. Dat weet je niet meer. Ja, ik weet het wel. Oh, nou, kom en eens door dan. Dat, nou, daar krijg je dan antwoord op en dan schaam ik me weer. Ja. Ik zei al dat je kan me de bout hachelen. En ik dacht dat dat een scheepvaartuitdrukking was. Maar dat is heel, heel, heel iets anders. Maar dat, daar gaat het nu niet over. Je kan me de bout hachelen? Ja, ik dacht dat het een scheepvaartuitdrukking was. Maar je weet inmiddels wa waar het vandaan komt? Ja, nee, dat heb ik toen gevraagd en daar heb ik me over geschaamd. Dat heb ik oh. jarenlang niet durven bellen. Maar waarom maar heb ik... je je geschaamd dan? Dat is toch een prachtige ah, nee, vraag. Nee dat, is, nee, dat is een hele gekke vraag. Dat is een heel raar antwoord. Ze hebben zich rot gelachen. Oh, je weet het antwoord. Ja. ja maar dat wil je niet op de radio gaan vertellen nu. Maar daar bel ik nu niet over. Liever. Nee, je wilt er helemaal niet over hebben, hè? Nee. nee, dus daar ga ik er nog even over door. Nee, ja, nou toe ja, maar, Henny. Waar bel je wel ja, over? Brood, nog naar de kaken. <laughs> het is het toch wat. Doen. Waar, wat wil je wel vragen, Henny? Nou, uh, ik heb een, een dringende vraag. Ik heb een kater. Hè? Die is ja. niet van drinken, maar... Oh, oké, okay. ik vond het je? heel logisch. Ja. Nee, die ligt hier naast me. <laughs> die wordt zaterdag, die wordt 19. De happy feest, groot feest. Echt waar. Ja, en, maar hij is bij mij in dienst, hè? Ja. ja, hij is uh, geleider kater en hij, is, uh, nou ja, hij, hij zorgt ervoor dat ik uh, niet aangevallen word. Hij staat bij de deur als er iemand komt. En als er, ik ben uh, pas even weg geweest en dan gaat hij tegen degene, tegen mijn zoon, gaat hij blazen. Want hij is bang dat ik weer wegga. Maar hij is dus jarig zaterdag en hij eet altijd uh, papierus. Daar is hij gek op. Papierus. Papierus, dat is een plant. Oh ja, nee, heerlijk. En een eil, ja. Daar ja. zijn katten gek op, oh, daar kunnen ze lekker van overgeven. fijn. Goed voor hun maag. Maar dan, wacht even hoor. jij zegt van ik geef, hij is jarig, krijgt lekker papier, dus kan hij daarna tapijt weer onderspugen. Ja. Ja, tuurlijk, ja. Dus glij glijden ze lekker over uit. Maar goed... De, dus, maar nou is hij dus jarig en dan, dan wilde ik de graag de papieren schepen voor zijn verjaardag. Ik kan het nergens meer krijgen. Ik kocht het altijd op de bloemenmarkt. Maar het is weg. En dan vraag ik eigenlijk, is er nog een bloemist die de papieren verkoopt? Want dan kan ik het voor hem kopen. Ik heb een groot feest georganiseerd hier. Alle poesen uit de buurt, uit. Ik heb de kater uit uh, de buurten uitgenodigd. Uh. En, en, en een, en een stoeikat gevraagd en een stoepoes en een, een, een, een, een sekspoes en zo weet je wel. Oh Henny toch! He, dat wordt echt een wilde party. Ja, je gelooft me toch niet echt. Hè? Nee, ik geloof je wel. Ja, maar wel voor de kat, die is wel echt. Goed. Ja, wacht even, want waar, waar houdt het verhaal nu op? Want ik, wil je nu de papieren hebben of niet? Nee, ik wil de papieren hebben. Ik wil weten of er nog een bloem is dus die het verkoopt. Maar wil je echt de papieren voor de kat hebben? Voor de kat, ja, want die, die is te gek op en die kan het niet meer krijgen. Maar hij, hij spuugt je hele tapijt onder met papieren. Nou, dat is juist de bedoeling. Ja, oké. Okay. Nou, ik heb het ook met gras geprobeerd. Maar dat beest is zo oud, die heeft geen tanden meer en die weet ook niet hoe je gras moet eten. Nee, dus dat, maar papier is. Het is steeds groter en, de, groter en hij had het niet, want hij wist niet hoe je dit moest doen. Nee, maar papier is dat, dat koud lekker weg. Ja, dat vindt hij heel erg. Maar Henny. Ja, dan lacht ze erop. Ja, vind je het gek? Met je stoeipoes. <todankt> nou, Omdat het allemaal katers zijn, ik denk nou, dat ja. wel leuk. Maar Henny, ja. waar woon je? In, in, nou ja, moet ik dat nou in het publiek zo zeggen? Ja, maar anders dan zeggen, komen mensen weer van, nee. ja, ik weet een bloemist in Zuid-Zeeland. In, Amsterdam, in Wat? Amsterdam zijn, in Amsterdam. Oké, okay. Amsterdam. Dus, uh, als, dat, als dat zou kunnen. Maar ja. het was altijd op de bloemenmarkt in Amsterdam. Oh ja. Oké. Okay. Dus, uh, en dan heb ik nog een aanvulling voor die meneer, die, die, uh, van die, over die blinde en slechtziende. Ja. Die we hebben, oh, geven ook een, een uh, plaatje uit. Dat heet het alternatiefje. Oh. En dan kan je daar naar luisteren. Dat doe ik hier in de in het luisterboekje, van weet je wel, dit, uh, nou ja, zo heet zo'n ding? Oh ja, ik ben. Jij hebt, uh, hebt ook, een. Uh, ja, een, zien, maar een... Dat, dat, dat, dat is minder belangrijk. No. Maar ik bedoel, maar, uh, Hallo, Henny. Ja. Ja, Je hebt ook een, uh, een tijdschrift voor slechtziende kinderen en blinde kinderen. En dat heet de Kling Klaar. Oh, dat wist ik niet. Ik, laat ik daar eens even reclame voor maken. Want dan, ik denk, al jaren doe ik dat in iedere uitgave, geef ik altijd een muziektip over het thema. Dan, oh, dat is ook uh, leuk. Ja. Die nee, uh, heb ik niet. Die, die weet ik dus niet. Nee, maar je bent ook geen kind. Nou Toch? ja, dus, uh, want ik heb wel de ja. bandje en ik krijg ook het blad van hun. Ik ben ook lid. Uh, dus dus uh, wat dat betreft. Ja, nou, maar en... je zoekt de papieren. De, de, ik zoek de papieren, <laughs> ja. <laughs> hoe, heet het, hoe heet die kater van jou? Nou, hij, hij heette eigenlijk oorspronkelijk, want ik heb hem niet altijd gehad, ik toen hem zijn vijfde jaar pas, ja. heette niet Herman. Maar oh. dat vond ik zo'n nare naam voor een kat. Dat vind je wel leuk. Ja, nou, dus, nee, hij was de enige kater. Hij had allemaal zusjes en hij kwam als kater als laatste. Ja. En ik heb hem van mijn buurvrouw dus toen overgenomen. Ja, toen maar ik, hoe heet hij nu dan? Nou, heet hij Knoppie. Want hij nee, dat is inderdaad kateren. een stuk beter dan Herman. Ja. <laughs> ik dat noemen En zo. dat vond ik niet zo leuk. Maar nou, hij is nou helemaal gewend een knoppie, hoor. Maar Henny uh, noemt je kat toch geen knoppie? Natuurlijk wel. Hij heeft een hele zwarte neus. Dus ik heb altijd het idee, als ik daarop druk... Dat, dat het een knoppie is. Dat het een computer is, weet je wel. Tje, Henny. Nou, het is ja, in ieder geval gezellig bij jou. Wagen, hè? Nou, nou ja, dus, van, dat raad ik iedereen aan. We doen het altijd goed. Ja. ja. He, nou, ik ga op zoek uh, voor jou naar een bloemist. Het liefst in de buurt uh, bij jou. Ja, dus ik liefst dus, in amsterdam, in amsterdam -Zuid. Zuid. En omdat ik slecht zien ben, zou het dus fijn zijn als het een beetje in Amsterdam-Zuid is. Want, nou, ze uh, kunnen jou dus van alles wijsmaken. Da daar heb je voorkomen. Of uh, kun, je wel, kun je wel voelen dat het een papyrus is? Ja, dan kan ik dan ben ik slecht zien, maar ik ben niet blind. Oh, oké. Okay. Oh, gelukkig. Ja, ik ja, weet ik, niet hoe... Oh. Nee, hoor, ik ben niet blind. Ik weet niet hoeveel nee, planten... Pas, toch pas, of... Ik ben nog maar een beginnende. Ik ben pas, pas, pas, pas een paar jaar. Dus, uh, oh, je moet het nog leren? Ik moet het nog leren, ja. Okay. Ik moet met die apparatuur kunnen omgaan en zo. En, ja, dat moet je allemaal leren. Maar hoeveel ik, jaar ik, ben je dan, Henny? Wat zeg je? Hoeveel jaar ben je dan? Oh, oh denk je? <laughs> nou, ik gok 4,35 nou, daar zie je er wel mooi naar. Ja. <laughs> een beetje. <laughs> 78. <laughs> 78. En dan nog uh, beginnen aan alle apparaturen zou ik uh, ja. hulden. Maar, ja, de, je moet wel. Je hebt niet anders. Je hebt geen keus. Nee. En je houdt ik van knopjes. Ik heb een tak gehad en tak uh, dan Nou ja, dan, dan, moet je, dan ben ik half blind. En dan moet ik gewoon alles leren. Ik, ik breek mijn nek over elk paaltje en zo. <laughs> Dat leer ik ook nog wel. Nou, ja. doe, doe een beetje voorzichtig. Ik ga op zoek naar een papiers in Amsterdam. Ja. Ergens waar niet te veel paaltjes staan. Want dan ben ik de paal. Nee, ja, precies. Ja. <laughs> uh, Goeiedag nog. En dan, ik ga niet op dit bouten in, want dat is verschrikkelijk. Dat is, <laughs> heel ja, nou wil ik het <laughs> weten ook. Maar ga, ga jij uh, uh, Knoppie maar aaien. Ja, jullie oh. <laughs> Hoor, waar zegt hij? Zie je, ja. zeg je gedacht. Hi, Knoppie, hai. <laughs> hoi. Ja. Dag Eddie. hoi. Oh, 0800-1121. Als je weet waar je nog papieren kunt krijgen in Amsterdam-Zuid in de buurt. En als je weet wat je kan met de bout haggelen betekent. Want nou ben ik wel heel nieuwsgierig als die zegt dat het zo verschrikkelijk is. Um, Rudolf. Dag Astrid. Dag. Goeiedag. Dag. Ik, um, ik luister al uh, iedere donderdagnacht naar uh, dit programma. Ja. En ik... Uh, en ik moet zeggen dat ik uh, jouw stem een zeer zierige stem vind. Oh, dankjewel. Ja. Daar verschillen de meningen over. Ja, nee, dat is uh, absoluut nou, een ik... hele lief stem. Maar de ja. volgende vraag heb ik. Ja. Um, ik woon namelijk in Renkum. En dat is een bosrijke omgeving. Ja. En daar laat ik altijd mijn hond uit. Ja. En um, ik vroeg me wel eens af. Spechten die kunnen geweldig lawaai maken ja. met hun snavel... Okay. En, en bij, uh, tegen een, uh, een, een massieve, e een eikenboom, laat ik het zo zeggen. En die vogels, ik dus vroeg me wel eens af, Goh, probeer het zelf maar eens een keer met je hoofd bijvoorbeeld te beuken. Ja. Yeah. En dat zo'n zo vogel geen hersenschudding kan krijgen. <laughs> het <laughs> Ik voel, zo'n vogel dat, dat weegt niks. Ik weet niet of je wel eens, of je, of je wel eens een, een, een merel vastgehouden hebt, maar die nee, weegt niks. Is, is, en, en een spech is nog veel kleiner. En als ik daar in het bos loop, nou, één spech, dat maakt zo'n lawaai. Dat hoor je al van, van, van, van, van honderden meters van, van die boom vandaan. En dan vraag ik me wel eens af: hoe zo hoe kan, heeft zo'n vogel soms geen hersenen? Nee, precies, ja. wat je niet hebt kun je ook niet schudden. Nee. nee. <laughs> dus ik denk van, als je dat, je, je, stoot, je, je stoot één keer je hoofd, nou dan, dan, dan, dan, dan leg je gewoon voor pompes. En zo'n vogel, ja, dat, dat, dat maakt zo lawaai, dat ik me wel eens afvraag hoe dat nou eigenlijk kan. Maar is het dan niet zo dat dat snaveltje functioneert als een soort bumpertje? Nou, ja, ik weet niet, ik bedoel, ik, ik, misschien is die is nou wel zo'n zware kooi-constructie. <laughs> ik rijd ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, in een Audi, dus, ik, heb, ik ook, heb ik wel een keer een, een botsing gehad, nou, dan, dan, dan heb je toch wel een behoorlijke schade, hoor. En uh, oh, oh, oh. <laughs> het, het is wel een stevige kooi-constructie, maar, maar zo'n zo specht, ja, ik heb al heel lang, Astrid, ik, ik, ik luister al heel graag naar jouw uh, programma. En ja. Ik, uh, en ik, uh, nogmaals, ik, ik, ik, ik vind het heerlijk om, om, om, om dergelijke vragen, om, ik denk, goh, het is ook leerzaam. En ik hoorde ook, zoals bijvoorbeeld net ook, het Duitse volkslied. Ik denk, jeetje, de, dat, dat, het wist uit, ik niet. Dat, dat het vanuit een klassiek van, van Heiden vandaan komt. Nou, en niet dat die man, de beste man, een plaat om CD laat horen of juist yes, een laptop. Dat is toch uniek om te horen. Leuk, hè? He? Dat is heel leuk. Ja. Maar ik zou toch, en dan denk ik van nou, ik kreeg nooit geen doorgang. Ik denk van nou, nu, nu, nu wil ik toch een keer gaan slapen. En ik heb hier al maanden mee gezeten hoor, die vraag hoor. Nou, ik vind het ook een goede vraag, zeg. Maar ik, dus dat. Uh, ik heb, ik heb uh, heel vaak bijvoorbeeld. Ik heb een doorzonkamer in het bos. En er vliegen ook zo vaak vogels tegen mijn, uh, tegen mijn raam aan. Dus ik denk van hé, hey, wat geef daar is licht? En knallen ze tegen mijn, tegen mijn raam aan en dan liggen ze gelijk dood, hè? Maar dan zo'n specht, dat hij toch met zijn snavel zoveel lawaai kan maken. En niet, zeg maar, bewusteloos op de, op de, geen bewusteloos op de grond valt. Ja, dat, dat is voor mij een raadsel. Ja, dat is, moet een heel stevig vogeltje zijn. Ja. Dat moet toch een behoorlijk stevig. Ja, ja maar het is niet alleen maar tikken, maar hij probeert dus ook uh, insecten... Uh, te vangen en, en dan, dan krijg je ook allemaal van die, van, van die sporen in die, in, die, in die eik. Ja, daar krijg... doet hij het voor natuurlijk. Ja, daar doet hij het voor. Ja. Dus, dus, dus ja, ik, ik ben benieuwd of ik daar nog een antwoord voor heb. Maar ik, je probeert, als je probeert te googlen, je komt niet uit. Ik krijg ja. geen antwoord op die vraag van me. Uh, dus je kunt niet googlen op uh, specht en hersenschudding? Nee. Nou, dat is toch ook wat. Nou, ik ben benieuwd. Ik, ik vraag me danig af... Ja, ik weet, het luisteren echt veel vogelliefhebbers naar dit programma. Maar ik vraag me danig af of iemand hier een antwoord op heeft. Ik zeg 0800 1121. Ik ga mijn best doen, Rudolf. Is goed, Astrid. En de groeten aan Renkem. Ja, dat zal ik doen. Oké. Okay. En, en, en jij uh, een goede programma verder. Ja, ik doe mijn best. Dat ik hoop dat ik nog uh, voor, voor zes uur het antwoord uh, kan ik blijf luisteren. Nou, dat hoop ik ook, zeg. Daar zijn we ja. toch voor. Ja. Ik kom graag naar je. Okay. En ik weet nog steeds niet hoe je eruit ziet. Nee, maar dat geeft niks. Het is radio, hè? Ja. <laughs> maar maar ik, ik kijk nog eens een keertje in Google. Ik, ik kom toch een keer kracht hoe je eruit ziet. Okay. Ik wil toch een keer weten hoe je eruit ziet achter die stem. Nou, ik, uh, ik uh, wens je daarmee veel plezier, maar blijf vooral lekker luisteren. Is goed. Dag. Dag, Astrid. Dag, Rudolf. He, he ja, waarom hebben spechten geen hersenschudding... van het tikken tegen een hard <laughs> Ik ben benieuwd, 0801121 of iemand daar iets zinnigs over kan vertellen. Sjaan? Ja? Hallo. Hallo. Ik heb 46, uh, 43 jaar een grijze roodzaartpapagai gehad... Een grijze rood wat? Roodstaartpapegaai. Oh tuurlijk, een ja. grijze roodstaartpapegaai. En weet je wat er nou is van die pinda's? Nou. De pinda's die wij kopen, ook die in de doppen zitten, dat zijn gebrande pinda's. Nee. En dat mogen ze niet hebben. Maar, maar hoe de, kun je nou pinda's branden in de dop? Nee, dat doen wij niet. Dat, dat, dat, dat, dat wordt gedaan al als je ze koopt. Dan zijn het gebrande pinda's. Er bestaan ook verse pinda's. Ja. He, die ongebrand zijn, maar die moet je dan in een speciale winkel kopen. In een reformwinkel. En ook heeft de dierenzaak ze wel eens. Ja. En dus de pinda's die wij gewoon kopen, die, die je zelf moet pellen, weet je wel. Dat zijn gebrande pinda's. Oké. Okay. En daar zit het verschil in. Dus eigenlijk... Um, uh, kan ze hem wel pinda's geven? Ja, maar er moeten ongebrande pinda's zijn. Oké. Okay. En die koop je in de reformwinkel of in de uh, ja, misschien ook wel enkele dierenwinkels hoor. Oh. Maar dat, uh, dat weet ik, dat mag niet. Net zoals kiwis, die mag je ook niet aan een papegaai geven en chocola. Geen, wat, wat, mag je geen kiwis aan een papegaai nee. geven? Nee, en ook chocola niet. Oh. En ja, en chocolade, maar... dat hebben we hier onlangs nog gehad dat is ook voor honden heel slecht Ja, dat is, is voor honden en katten is dat dodelijk zelfs. Ja. Dus, nou ja, en een papegaai snoept graag. Ja. Wel veel fruit en zo, dat is wel belangrijk, maar niet uh, kiwis. Oh. Dus dat zou ik eventjes kwijt. Maar je weet niet waar, wat er dan in die kiwi zit? Wat de waar papagaai... Nee, dat weet ik niet wat erin zit. Dat durf ik niet te zeggen wat er dan uh, niet goed is van, uh, van stof voor oh. de papegaai. Maar dat van, uh, ik zeg het, termijn is 43 jaar geworden. En die kregen ook uh, pinda's. Niet elke dag, maar ik bedoel, uh, daardoor ben ik... Uh, weet ik dat het ongebrande pinda's moeten zijn. Oh. Dus... En wat ik krijg hier nu van Mike, krijg ik een mailtje met... Um, uh, uh, in ongepelde pinda's kan een schimmel zitten die voor papegaaien ongezond kan zijn. De schimmel is voor mensen ongevaarlijk, maar een papegaai kan overigens wel 60 jaar worden. Ja, het ligt er aan wat voor soort papegaai ook, hè? Ja, en hoeveel kiwi je hem geeft... Dat is, uh... Nou, ik heb het inderdaad wel eens een keertje gedaan. Net zoals je het ook heel goed voor een papegaai om hem uh, iedere keer een bad te geven, hè, te spuiten of zo. Ik nam altijd de plantenspuit en dan uh, besproeide ik hem, want daar hebben ze heel veel behoefte aan. Oh. Dat is ook heel belangrijk. En, dan moet je hem eventjes als het ware een beetje douchen? Ja. Oh. Ja, dat doen ze ook in de vrije natuur, hè? Yo, die Coco die heeft morgen een dag. Die krijgt uh, pinda's van uh, 57 euro per stuk van de reformwinkel. En, nou, uh, nee, en, is en een is douche met de plantenspuit. Ja, de plantenspuit, dat is wel belangrijk, want ik zou je vertellen dat ik heb hem 43 jaar gehad en als jonge je gekocht. En ik zou je vertellen dat, nou ben ik pas verhuisd en het is hier, uh, ja, een 50-plus woning. Maar dat is zo goed geïsoleerd dat ik zit dag en nacht met een balkondeur, al, al is het maar op een keertje midden in de winter. Hè. Maar ik was hier en hij is binnen twee jaar is hier gestorven. Oh, Ja, en, dat is, en dan zag je ineens dat veranderen en dat kwam omdat de atmosfeer hier te droog was. Ja. En dan had ik wel verwarming, maar dan had ik niet van die uh, waterbakjes aan. Dus die omgeving die was te droog van lucht en dat heeft hij waarschijnlijk niet overleefd. Oké. Okay. Tenminste, daar gooi ik het op. Maar nou, ik zit zelf ook. En dan dacht ik eens mijn buurvrouw toch altijd met de balkon weer open? Maar ik doe het nou zelf ook. Want als ik niet uitkijk en ik doe de buitendeur open... dan klapt hij gelijk allemaal achter me dicht. Alleen door de zucht van de luchtverplaatsing. Dat het allemaal te goed geïsoleerd is. Dat kan ook nog. Nou, dan moet je dat weer overkomen. Het is te goed geïsoleerd. Ja. hè Ja. Ja, nou. maar dat was voor het beest is het funest geweest hoor, ja. want uh, dat was werkelijk uh, heel zielig. Nou ja, dat is niet zo fijn ja. inderdaad. Maar, nee ja. maar ik denk ik zal het eventjes zeggen wat de oorzaak is van dat die ja. pinda's niet mogen. Dan, uh, dan kan, dan kan ze naar de, de reformwinkel. Ja, ja. Nee. er zijn wel ongebrande pinda's te koop en die zijn dan goed voor de papegaai Nou, dat ik wel. ben benieuwd hoe het gaat ja, met coco schimmels, schimmelspul moet je nooit geven natuurlijk. Maar nee, maar ja. ik geloof ook niet dat het gaat om beschimmelde pinda's, maar gewoon een schimmeltje dat erin kan zitten. Ja, nou. dat, uh, dat, dat zou ik niet durven zeggen. Dat is met alles. Ik bedoel, als iets bedorven is, dan uh, kan je het niet gebruiken. Oké. Okay, nou. Zeg, het beste met papagai. Ja. is ja, je programma, hè? Dankjewel. Goedendag nog. Dag. Oh, oh, oh. Nou ja, het gaat in ieder geval um, uh, uh, uh, goed komen, denk ik, met Coco. Die gaat een leuke dag hebben. Ron, goeienacht. Goedemorgen. Uh, ja, wat betreft, uh, die ene de mevrouw die zei het anders, in een bepaalde schimmel, in een, in een, in een, in een, in een olienootje. En maar dat van ongebrand, dat is, uh, ja, ik vind dat uh, lariekoek. Oh. Uh, ja, uh, we hebben zelf een, uh, een uh, geelkuifkake toe gehad. Een wat? Een en, uh, geel? Een geelkuifkake toe. Een geelkuilkake toe. Ja, en uh, 87 jaar oud geworden dat beestje, dus... Uh, en, uh, ja, gewoon elke dag een, uh, een klein handje pindaatjes en uh, ja. daar was meneer hartstikke blij mee. Ja, maar je weet natuurlijk niet of de geelkuifkaken uh, toe of die niet tachtig uh, uh, was geworden als je hem niet dat handje pinda's had gegeven. Nou, ik weet, uh, ik weet in ieder geval in de door dat er daar eentje van mijn haas 123 jaar heeft gezeten. Maar krijgt hij dus, pinda's? Uh, die zal waarschijnlijk geen pinda's hebben gelegen. Ja, gegeven. zie je. Dat... Maar, uh, <laughs> Als je kijkt naar de gemiddelde leeftijd van deze vogels, die ligt tussen, uh, tussen de 70 en 95 jaar. Dus. Ja, dan moet je ook niet hebben dat het, dat het beest 123 wordt. Eh, uh, ja, uh, ja. Ik weet niet nee, of Anne kinderen heeft, of kleinkinderen, uh, maar die zitten met het beest opgescheept straks. Nee, maar ja, goed, uh, die vogel die wij hebben gehad, ik, uh, toen ik hem kreeg, toen was hij al ruim, ruim 40 jaar oud En ik was 4 jaar, dus... Uh, En jij vond het niet vervelend? Nee, ik, ik was daar blij mee. En, ja. uh, en zo heb ik eigenlijk mijn interesse naar uh, papegaaien vergeeld. Uh, vergroot. Er vallen pakietjes erbij. En, uh, bij. en uh, nu, heb ik, nu heb ik nog twee grijze roodvaarten en een arme En dan uh, zijn er toch ook al vogels uh, die net de twintig gepasseerd zijn. En uh, ja, hyperactief. Ja. ja, nou ja, en allemaal pindas eten. Ze eten allemaal pindas en uh, er, zit, uh, er zit er randje tussen en als hij de kans krijgt, uh, dan zou hij me uitsmijken nog van, van tafel trekken. Ja, zit er zitten geen pindas in, Ja, ja. Hé, hey Baron, ja? Wat, wat vind jij het, uh, het lekkerst om te snoepen? Wat ik het lekkerst vind om te snoepen? Of te knabbelen? Nou, uh, nou uh, eigenlijk vrij weinig. Oh. Want ik ben geen, zelf geen snoeper. Maar een chipje of een uh, chocolaatje of een... Uh... Heel af en toe is een borrelnootje, maar dan is het echt heel af en toe. Oké, okay, dus als ik jou zeg van je kunt langer leven als je nooit meer een borrelnoot aanraakt, dan doe je dat? Uh, ik denk het niet. Maar dan ga je toch die borrelnoot eten. Ja, dan ga ik toch dat borrelnootje ja, zie je. eten. Ja, Misschien moet die, moet die cocoa gewoon toch af en toe wat, uh, wat pindas, inderdaad gewoon zomaar. Nee, ja. kijk, te veel is niet goed. Maar nee. ik zeg, wij geven ze elke dag een heel klein handje. En uh, dat is ook het eerste wat, uh, wat opgaat. Want uh, voor de rest, uh, als ze daar maar klaar zijn, dan beginnen ze gewoon aan het bijen eten, Weet je, een zaden. En vooral fruit, dat is heel belangrijk. En groentes laten we ze ook mee eten. Ja, gezellig hoor, zo met alle vogels aan tafel. Ja hoor, dat is hartstikke gezellig. Ik heb, ik als... heb alleen af en toe kip aan tafel, maar verder... Uh... Nou, nee. ja, dat zal waarschijnlijk een dode kip wezen. Ja, precies. Dat hoop ik wel, want een levende kippenbakken vind ik helemaal zo zielig. Ja, nee, maar goed, maar, ja dat is mijn ervaring. Ja. Uh, gewoon een handje vol nootjes en ja. uh, vooral vers fruit. Ja. Niet het gedroogde fruit, maar vers fruit. Vers fruit. En, uh, die beesten weten zelf wat ze, wat ze willen en wat ze niet willen. Want, ja, het niet dat is. Het, het is namelijk zo, ja. uh, een papegaai die ja. eet wat ja. jij ook eet. Oh, ze. dus Anne moet eens een keer ophouden met pindas eten. Uh, nou, zouden we denken op met pindas eten? Zo? Nee, ja. maar uh, een papegaai ja. uh, die eet ook. Wat jij eet. Nee, dat wist ik niet. Ja, maar dat, die de, dat zijn papegaaien, zijn napers. Het zijn naapers. Ja. Maar, <laughs> maar wat wij eten, dat zijn jou. Oké. Okay. Nou, staat genoteerd. Ja. Dankjewel. Jij ja. Eet, eet een handje borrelnootjes en hij een handje pinda's. Zo is het. <laughs> <laughs> zijn eigen pret, toch? Ja, precies. Goeienacht, hè, Ron. Oké, okay, hetzelfde. Dag. Doeg. John. Dag, Astrid. Hallo, goeienacht. We gaan door met de vogels, hè? Nou ja, waarom ook niet? Die meneer uit Renkum, die uh, had in het bos gelopen zeker. Die had de specht gehoord. Ja. Ja. De specht, die, uh, die heeft een snavel. Die wijkt af van de vogels die niet hoeven te hameren. De snavel heeft geen vaste verbinding aan de schedel. Dus die zit niet aan zijn kopje vast. Echt niet? Er zit een soort schokdempertje tussen. Hij heeft, ja, hij heeft elastische ophanging. Heeft hij aan zijn <laughs> ja, goed, hè. Elastische ophanging. <laughs> Wat een techniek, hè. Ja, ja. Er zitten inderdaad eh, elastische banden zitten aan zijn uh, snavelbasis. En, uh, als hij dus een, uh, een klap geeft, dan komt die snavel, die schuift iets naar achteren. En die springt weer ...naar voren toe, als hij zijn kopie achterwaarts beweegt. Nou, het is toch ongelooflijk. En zo kan hij hameren, ja. Ik vind, ik vind hier bij de specht, geloof ik, nog een, een mooier kunststukje van de natuur dan de giraf. <laughs> nou, dat weet ik niet. Maar het is wel uh, prachtig dat hij... dus De giraf heeft toch wel een mankement, hoor. Want uh, als hij uh, zijn hoofd wat snel uh, omhoog brengt... dan. Krijgt hij last van duizeling en dan ja. kan hij vrouw vallen. Eerlijk waar? Dus is, ja, dan loopt ja, ja, ja. het bloed uit zijn hoofd. Of juist. Ja, nou, dat, dat daalt zijn bloeddruk uh, plotseling <laughs> in zijn hersenen en dan uh, gaat, het, uh, gaat het niet goed. Ja, en giraffen krijgen ook een hersenschudding als ze proberen een gaatje in een boom te tikken. Ja, daar. Dus dat heb ik me laten vertellen hoor. Ik vind dat jij ja, hartstikke leuk vorm van humor had. Oh, gelukkig. Ja. Ja. Ook daarover verschillende meningen. Ja, ja nee, maar ik, ik hou er wel van. Soms, soms dan denk ik, ze neemt mensen gewoon allemaal in de malen. Nee. In, je, doet, je bedoelt het op een leuke manier. Ja, dat absoluut. Maar ik ben, ik, ben ook, ik ben altijd weer blij verrast om dingen te horen, zoals de elastische ophanging van een specht. Ja, ja maar dat is geen geintje hoor. Dat is echt waar. En hoe weet je dat? Ik, nou, nou, ik ben een vogelaar. Ik ben, ik ben een natuurgeintje. Dus maar, dan, ik, uh... maar dan moet het moment gekomen zijn dat jij dat iemand jou vertelde dat een specht elastische ophanging van zijn snavel ja, heeft. Ja, ja, ja, ik heb het gewoon uit het boek. Oh. Maar, maar ik, ik geloof het wel dat het klopt hoor. Want er zijn zulke prachtige uitleg, uh, wordt erbij gegeven met de anatomische... ...constructie, hoe dat allemaal zit. Ja, ik, ik, ik heb hele dikke boeken daarover, dus... Uh, nou, maar ik, weet ik vind niet... het wel raar dat andere vogeltjes het niet hebben. Dat die niet even een nasje nou, ja, in een, een eikenboom een... kunnen... Kijk, de, die specht die heeft gekozen om een holenbroeder te zijn. Ja. En uh, ja, die heeft dus het voordeel dat hij zich ontwikkeld heeft... ...dat hij zijn eigen hol kan hakken. Ja. Terwijl dus andere vogels, die moeten maar... Uh, ...ja, op goed geluk op zoek naar een hol. Maar... Die zijn dan die specht weer dankbaar, want hij maakt elke keer weer een nieuw nest. Oh, dus kunnen de, ja. de rest die kan er gewoon tweedehands in trekken. Ja, die anderen die gaan dus gewoon in die gebruikte woning. Ja. ja, ja. Nou, uh, ik, uh, ik vind het weer een wonder, wonderbaarlijk gegeven. Ja, dankjewel, je ja. John, voor je ja, uitleg. Nog even een opmerking daarover. Nou, één seconde je hoort nog. Het... Ja. Oh, ja, het ja je, hoort, je hoort hem nu heel vaak hameren in het bos. Oh, want dat ik is moet om... stoppen, John, het nieuws gaat erin, maar dankjewel. Ja dat is om de vrouwtjes te lokken. Oh.